verbrandse met het NOS journaal. Oud-minister Zalm van Financiën vond het bod van 178 miljoen euro van de NS op het vervoer over de hoge snelheidslijn erg hoog. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie. Toch vond Zalm de hoogte van het bod geen reden om het af te wijzen. Hij ging ervan uit dat de NS wist wat een reëel bod was en had hoge verwachtingen. Tijdens het verhoor zei Zalm verder dat hij groot voorstander was van het openbaar aanbesteden van de HSL Zuid. Zijn toenmalig collega Netelum een bos van verkeer en waterstaat, wilde de hoge snelheidslijn... juist zonder aanbesteding gunnen aan de combinatie NS, Schiphol en KLM.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 Patiëntenfederatie NPCF wil een digitaal dossier invoeren dat patiënten zelf kunnen bijhouden als ze dat willen. Met het persoonlijk gezondheidsdossier kan een patiënt zelf zijn gegevens beheren en beslissen met wie hij die wil delen. Dat kan met een arts zijn, maar ook familie en vrienden kunnen dan medische gegevens inzien. Volgens voorzitter Wilna Wind van de federatie maakt het dossier een doktersbezoek voor deze mensen een stuk makkelijker. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Meppel. De goedheiligman en zijn pieten komen zaterdag 14 november aan in de binnenstad. Het is voor het eerst dat de landelijke intocht in Drenthe is. Het weer: de zon schijnt flink, maar vooral in het binnenland ontstaan ook stapelwolken. In het oosten valt vanmiddag misschien nog een bui. Het wordt 15 tot 18 graden bij matige westelijke wind. Morgen droog en wisselend bewolkt bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A15 van Nijmegen naar Gorkum staat tussen Knoopendel en de afrit Leerdam. Vijf kilometer file door een ongeluk. Het verkeer van Nijmegen naar Rotterdam kan omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Verder file op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen vier kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 met nu de Muziek Boulevard. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een. Net verkoop Herman in de zon op een terras leest in dat dat die.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 me inspired, they have the flames that light up my fire, although already sold, but it doesn't mean the stories I'm told, I'm new in finding the sound. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet www.cfmzandvoort.nl It's who I am. That guy, first you loved, then you promised. Was living in control, crazy night. Bambi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 Mijn teléfono suena, mijn pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así, a no le interesa, que seguir así, no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste, con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito.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 Heel mooi.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 ondik ook eens te Thank you.